1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met componist Merlijn Twaalfhoven... die binnenkort naar een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië gaat... om kinderen daar muziekles te geven. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag, de Kamer debatteert over het sociaal akkoord. Het ministerie wist van fouten in de asielketen... En in Frankrijk, in Marseille, begint de rechtszaak rond de PIP-borstimplantaten. Wolkenvelden, soms ook wat zon. Het vaakst in het zuiden. Vanmiddag en vanavond in de noordelijke provincies ligt de regen. 15 graden wordt het op de Wadden, 21 in het zuiden. Komende nacht en morgenochtend nog wat regen. Daarna wordt het zonnig. Het gaat morgen wel harder waaien. En het wordt een stuk kouder. Nog maar hooguit 16 graden. De Tweede Kamer debatteert al de hele dag over het sociaal akkoord. Aan het woord is nu VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra... Joost Vullings in Den Haag. Joost, hoe enthousiast is hij als regeringspartij over dat akkoord? Nou, laat ik zeggen dat hij monter klinkt, maar hij maakt ook duidelijk kanttekeningen. Er is een uh, sociaal akkoord. En uh, dat is goed. En complimenten aan het kabinet en aan de sociale partners dat ze daarin zijn geslaagd. En dat mag ook gezegd worden. Is alles wat in het sociaal akkoord staat uh, iets wat de VVD in zijn verkiezingsprogramma zou hebben opgeschreven? Nee, uh, dat lijkt me duidelijk. En ja, het is jammer dat dat leidt tot vertragingen. Ik bedoel, daar ben ik gewoon reëel in, maar dat is wel een consequentie. Maar, voorzitter, daar zeg ik ook over. Het feit dat men zich verbindt aan onderwerpen rond de WW, rond ontslagrecht... de participatiewet, waarin dit land jaren, decennia soms over gesproken is... daar verbindt men zich aan. En dat is goed, want het verleden in Nederland heeft uitgewezen... Ik wijs bijvoorbeeld maar op de WAO. Wie weet nog wat de invoeringsdatum was van de WAO? Was het nou 93, 92, 94? Het belangrijkste was dat die hervorming toen werd ingevoerd... En dat moet nu gebeuren met steun van de sociale partners. Ja, dus ondanks vertragingen van de plannen... en de plannen worden ook nog iets afgezwakt. Dat uh, vertelt hij er maar eventjes niet bij, VVD-leider Halbe Zelstra. Maar ja, uiteindelijk dat er een akkoord is... en dat de VVD-plannen toch doorgaan, dat ziet hij dan toch als winst. Straks, premier Rutte, aan het woord, Joosten. Ga, gaat hij het moeilijk krijgen? Nou, dat gaat in ieder geval de oppositie wel proberen het hem moeilijk te maken. Nou, onze premier is doorgaans er erg goed in om dingen van zich af te laten glijden. Maar goed, hij gaat flink aangevallen worden op het feit dat hij ons heeft opgeroepen te gaan consumeren. Dat vinden de, de oppositieleiders toch allemaal een beetje, een beetje vreemd. En daarnaast van, ja, dat bezuinigingspakket... dat in één keer weer van tafel is voor 2014... maar ook weer kan terugkeren als het toch weer tegen zit. Ja, daar is veel kritiek over op, op die gang van zaken. Daar gaat dit debat uh, grotendeels uh, ook over. Dus de premier moet zich uh, ja, daarop verdedigen. Uiteindelijk is de conclusie van het debat, die kunnen we nu al trekken... het sociaal akkoord, ja, hoe wordt het beoordeeld door de oppositie? Ze zullen bepaalde onderdelen steunen bepaalde onderdelen niet, maar welke onderdelen dat zijn... dat zal in de toekomst moeten blijken. Joost Welling's. In een zorgcentrum in Teteringen is oud-bischop Tini Muskens overleden. Hij was van 1994 tot 2007 bischop van Breda. Muskens werd door zijn bewogenheid al snel het sociale gezicht van de kerk. In 2009 werd hij benoemd tot ereburger van Breda, wat Muskens zeer waardeerde. Je ziet dat als een soort bevestiging of een uh, appreciëring... van wat ik gedaan heb in de afgelopen jaren als bischop van Breda. Niet alleen voor Breda, maar ook voor allerlei andere mensen. En niet alleen voor katholieken, maar ook voor andere mensen die iets betekend hebben. Muskens kwam geregeld in het nieuws met opmerkelijke uitspraken. zoals was hij voorstander van condoomgebruik om aids te voorkomen... stelde hij voor om de vrije tweede Pinksterdag in te ruilen voor het suikerfeest. En ook zei hij dat mensen brood mogen stelen als ze anders van de honger zouden sterven. Toch waren die opvattingen niet typerend voor Muskens, zegt de huidige bischop van Breda, Jan Liesen goed in het uh, maken van uh, goede, sterke uitspraken. Maar als u vraagt of dat typerend is, ik denk het niet. Ik heb hem vooral leren kennen als een man van uh, grote openheid... Uh, voor de wereldkerk, grote belangstelling, ook voor sociale zaken. En daar spreekt dat, ziet daar natuurlijk wel van. Grote bewogenheid, grote werklust. De huidige bischop van Breda, Jan Liese, was dat. Over het overlijden van Tini Muskens, oud van Breda. Tini Muskens was 77 jaar. Dit is het NOS-journaal, het dooralt Megens... De fouten die zijn gemaakt bij de behandeling van de Russische asielzoeker Dolmatov... lijken geen incidenten te zijn. Artsen en advocaten zeggen tegen de NOS dat er vaker medische missers worden gemaakt. En ook zijn instanties onvoldoende op de hoogte van de status van asielzoekers... die in vreemdelingendetentie terechtkomen. Ze zijn bijvoorbeeld lang niet altijd uitgeprocedeerd. In de Tweede Kamer is vandaag een hoorzitting gehouden over de kwestie Dolmatov... die zelfmoord pleegde in een Nederlandse cel... Het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie, Gert-Jan Bos... erkende tijdens de hoorzitting dat tot op directieniveau bekend was... dat er structureel fouten worden gemaakt. Dat deed hij in antwoord op een vraag van D66-kamerlid Schouw. Ik zie ook eh, dat er gesproken is met verschillende directies. Uh, begrijp ik de heer Bos goed dat hij zegt... Uh, met degene die wij gesproken hebben, die waren bekend met die problemen. Dus ook bij de directies waarmee gesproken is. Klopt. Morgen debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Steven over deze kwestie. Het is een van Frankrijk's grootste rechtszaken ooit. De zaken rond de lekkende borstimplantaten van het bedrijf PIP. Vanochtend is in Marseille het proces van start gegaan. De top van het bedrijf wordt verdacht van ernstige misleiding van consumenten en van fraude. Correspondent Ron Linker nu in Parijs. Ron, uh, vertel eens wat was er ook alweer mis met die implantaten. Nou, Heel veel door had als je het aan de honderden vrouwen en hun advocaten vraagt... die vanochtend al in de rij stonden bij de ingang van een uh, conferentiecentrum in Marseille... waar die rechtszaak wordt gehouden en waar ooit het hoofdkantoor van PIP stond. Implantaten werden daar gemaakt van ondeugelijk materiaal. Materiaal dat kan scheuren en dat gebeurde ook in heel veel gevallen. Die gel, die siliconen, die konden dan vervolgens in het bloed komen wat mogelijk... Uh, gezondheidsrisico's met zich meebrengt. En PIP was wereldwijd een grote producent want zo'n 300.000 vrouwen hebben via PIP borstimplantaten gekregen. Ja. Daar is miljoenen euro's mee verdiend en de aanklagers verwijten de bedrijfsleiding fraude en misleiding van hun cliënten. Hmm. Hebben de verdachten al iets gezegd? Wat, wat, wat is hun weerwoord? Nou, De rechtszaak is net begonnen hè, dus uh, uh, dat weten we nog. Hier moeten okay. we even afwachten. Jean-Claude Mas zit in de zaal en Jean-Claude Mas dat is de bedrijfsleider, de man die PIP groot heeft gemaakt. Uh, die zou hebben toegegeven dat hij gel van een ondeugdelijke kwaliteit heeft gebruikt. Tijdens het vooronderzoek al. Gel die, die twee keer zo makkelijk scheurt als bij andere siliconenmerken. Maar uh, ja, wat is het weerwoord? Hij zal zich ongetwijfeld wijzen op de uitkomsten van uh, eerste medische onderzoeken. Die geen gezondheidsrisico's opleverden of een verband aantoonden met borstkankers. En hij zal de toehoorders erop wijzen dat zijn leven ook verruineerd is. Dat deed hij alles toen een cameraploeg op hem stond te wachten. Dat zal hij ongetwijfeld uh, opnieuw gaan doen. En wat voor straf kan hij krijgen... Ja, de 73-jarige Mas kan veroordeeld worden tot een uh, celstraf van vijf jaar. Net als de andere die uh, terecht staan, andere bedrijfsleiders van zijn PIP-bedrijf. Uh, en ongetwijfeld zal de gemeente Marseille proberen een deel van de kosten van het proces op hem te verhalen. Want die beloven nu, belopen nu al zo'n 800.000 euro. Maar goed, dan moet hij nog wel eerst veroordeeld worden natuurlijk. En dat kan nog wel even duren. Voor de behandeling van de zaak is in ieder geval een maand uitgetrokken. Roninker in Parijs, dankjewel. Maar Naar Londen, daar is zojuist de afscheidsdienst voor oud-premier Thatcher afgelopen. Een dienst met veel toespraken en met muziek. We come to this cathedral today to remember before God, Margaret Hilda Thatcher to give thanks for her life and work, and to commend her into God's hands. We recall with great gratitude her leadership of this nation, her courage, her steadfastness, and her resolve to accomplish what she believed to be right for the common good. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. After the storm of a life lived in the heat of political controversy, there is a great calm. Een impressie van de dienst afgelopen uur in St. Paul's Cathedral in Londen. Langs de route vanochtend was het dringen geblazen. Dat zag verslaggever Roel Pauw. Maybe. Maybe. Ja, yeah, God save the queen. Net maar of de koningin daadwerkelijk is aangekomen, niemand die het weet, want het uitzicht is nul. I'm, I'm Eén vrouw zegt, ik ben te klein om ook maar iets te zien, maar ik ben toch blij dat ik er ben, can vanwege de spirit. He says he can hear the of the Iemand zegt dat hij de hoeven van de paarden kan horen. Een soort wave. Komt het applaus deze kant op? She's a lady who inspired me into politics, so I just had to come down. I traveled about 200 miles today to come down to see. Ik heb er 200 mijl voor gereisd om hier te zijn. Het was een vrouw die mij ontzettend heeft geïnspireerd. Ik heb uiteindelijk niet zoveel gezien... behalve de hoofden van de politiemensen, maar ik moest hier gewoon zijn. Got a lot to thank her for. Ze heeft uh, tranen in de ogen. En ze zegt, er is veel waar ik haar dankbaar voor ben. De streets of London vanochtend was een verslag van Roepauw.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 De Spaanse wielrenner Luis Leon Sanchez wil via de arbitragecommissie van de UCI afdwingen dat hij weer mag koersen voor de Nederlandse Blanco-ploeg. Sanchez wordt al maanden aan de kant gehouden door Blanco, in afwachting van een onderzoek naar zijn verleden. Ze naamde ook onder andere op in het USADA-rapport over Lance Armstrong en op de klantenlijst van dopingarts Eufemiano Fuentes. Sanchez won in het shirt van Rabobank twee etappes in de Tour de France. En Ajax-doelman Kenneth Vermeer mist vrijdag ook het competitieduel met Heerenveen. Ajax heeft besloten om niet in beroep te gaan... tegen de twee wedstrijden schorsing die Vermeer kreeg opgelegd... door de tuchtcommissie van de KNVB. Vermeer miste daardoor afgelopen zondag ook al de topper tegen PSV... Jasper Sillessen vervingen. John Bakker, nu. Die zit bij de ANWB en het verkeersinformatie. Ja, files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... tussen Marhezen en Knoopend Leenderheide, 8 kilometer heeft te maken met een spoedreparatie. De rijstrook is daarom afgesloten. Verkeer richting Eindhoven kan vanaf knooppunt het Vonderen... te omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En er staat ook een korte file op de A27 vanuit Gorkum naar Breda... bij Breda-Noord, 2 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. De Kamer debatteert vandaag over het sociaal akkoord. Het ministerie wist van fouten in de asielketen. Tot op directieniveau was bekend dat er structureel fouten zijn gemaakt... zei het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie... vanochtend tijdens de hoorzitting. En in Marseille in Frankrijk begint de rechtszaak vandaag... rond de lekkende pip borstimplantaten. 13 over 1 geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer met het vervolg van lunch.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Hij gaat gevluchte Syrische kinderen muziekles geven in een opvangkamp in Jordanië. Componist Merlijn Twaalfhoven. Zometeen een werklunch met hem. Voor de reportageserie In de Praktijk zijn we bij een internationale vliegoefening op en rond de vliegbasis Leeuwarden. En als je boven Nederland een oorlogssituatie wil oefenen, wat val je dan aan? Nou, wat op dit moment gebeurt is dat wij uh, een aantal uh, gebieden in, uh, in Friesland aan het verdedigen zijn. Daar hebben wij uh, een aantal uh, vliegtuigen hebben wij de lucht ingestuurd, zodat wij uh, alles wat vanuit het noorden aan gaat vallen, eigenlijk kunnen, kunnen neerschieten op het moment dat dat nodig is.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 Muziek kan bevrijden en troost bieden. En daarom vertrekt componist Merlijn Twaalfhoven... dit weekend met een groep muzici en theatermakers... naar een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië... om daar muziekworkshops te geven aan kinderen. Hij deed die soortgelijk al eens een keer in Palestina. En nu een werklunch dus met hem voordat hij gaat vertrekken. Merlijn, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Dit uh, muziekproject heet of, of Serious Mission. <laughs> Ik maak al de verspreking eigenlijk. Uh, want ja, je zou ook bijna zeggen Serious Mission. Dat is het ook, ja. ja ho hoe is dit uh, een missie geworden? Eigenlijk door in mijn eigen agenda een kras te zetten in uh, volgende week. En dat heb ik nog maar een maandje geleden gedaan. Op dat moment heb ik op Facebook gezegd... jongens, ik ga, ik ga er naartoe. Ik, uh, ik weet helemaal niet uh, wat ik kan betekenen, maar in ieder geval ga ik. En toen kwamen er heel veel reacties. En binnen de kortste keren was er uh, allerlei mensen... die hebben hun hulp aangeboden om mee te gaan. Maar ook om bijvoorbeeld in Nederland... Uh, Even met Paradiso te overleggen en gisteravond de grote zaal uh, te regelen. En zo zijn er allerlei acties op, op, ja, eigenlijk ontstaan en op, op touw gekomen. Puur van mond-op-mond -mond reclame. Uh, ja, mensen die gewoon uh. zelf hun, uh, hun hulp aanbieden. Ja, want uh, voor de goede orde, jij bent bezig om geld uh, te, te verzamelen zodat je daar wat mee kan doen. Daar kom, komen we zo nog wel even op. Maar eerst even naar jezelf terug. Waarom, waarom vond je uh, dat je iets moest doen? Nou, ik uh, ben. Een aantal keren in Syrië geweest. Ik vind het, uh, vond het een plek die, uh, waar ik heel erg door ontroerd was. Het is een, uh, een plek met een enorm, enorme... Uh, culturele rijkdom. Het alfabet is daar uitgevonden. Weet je, het, het twee stromen land uh, wat ik ja, op de middelbare school heb geleerd waar de landbouwrevolutie heeft plaatsgevonden. Nou, dat is Syrië. En uh, dat is dus een hele fascinerende wereld die tegelijkertijd zo was afgesloten van de, van, van de, van de rest van de wereld. Maar die ook, nou ja, ik heb daar met theatermakers samengewerkt, met muzikanten samengewerkt. Het was een hele echt inspirerende plek voor me. Ja. En toen natuurlijk de revolutie daar. Uitbrak, die vreselijke burgeroorlog, toen voelde ik me heel erg machteloos. En ik dacht dus wel van nou, als het ooit uh, over is... dan ga ik terug naar Syrië met nou, allerlei plannen. Maar ja, zo snel lo vaart loopt het niet. En toen kwam op een gegeven moment het idee van nou... als je niet naar Syrië kan, er zijn talloze Syriërs die dus... Uh, op de vlucht zijn geslagen, daar kun je wel naartoe. En ja. daar kun je iets heel concreets betekenen. En voor de goede, goede orde, je doet dit niet voor een organisatie... maar puur op eigen initiatief. Ja, dat klopt. Ja, ja Ik eh. heb wel contact met Unicef. Dus we gaan ook in de klaslokalen die Unicef bouwt... daar gaan we werken. Maar het is niet zo dat we door hun worden... hoe zeg je dat, ingehuurd. Nee. Muziek kan bevrijden en troost bieden, zei ik al. Dat is het eigenlijk ook, hè? Nou... Eigenlijk, uh, ja, ik uh, heb in het verleden ervaren dat muziek iets kan doen wat, wat woorden en praten enzovoort allemaal niet kunnen. Je emotioneel kunnen uiten, uh, als het ware je karakter uh, een, een, een plek geven, je identiteit uiten op, op, dus een, ja, op een, een rijke manier zoals dat in muziek kan. Dat, dat is heel waardevol, zeker voor mensen die uh, heel veel verloren hebben. Uh, je identiteit is natuurlijk uh, helemaal gebaseerd op een soort slachtofferschap. Op het moment dat je nou ja, dit soort dingen hebt meegemaakt... op het moment dat je op de vlucht bent... dan ben je een slachtoffer van et cetera, et cetera. En om eigenlijk mensen weer ja, de ruimte te geven... om weer zichzelf te kunnen zijn. Zeker kinderen, om weer terug te gaan naar... wat zijn nou je mooie herinneringen? Waar, wat, wat voor liedjes uh, leerde je moeder je toen je klein was? Uh, om eigenlijk weer terug te gaan naar die basis. Dat is heel essentieel, gewoon om weer gezond en mens te kunnen zijn. Ja. En, en je richt die echt op, op kinderen? Ja, dat klopt, ja, ja. We hebben natuurlijk onderzocht, kunnen we ook in het vluchtelingenkamp op gaan treden, kunnen we daar ook uh, gaan zoeken of daar muzici zijn. Dat is eigenlijk onmogelijk. Het vluchtelingenkamp is echt onrustig. Uh, er is van allerlei natuurlijk jaloezie. Wie heeft wel een tent en wie nog niet? Wie heeft er wel eten en wie, wie nog niet? Dus er zijn continu spanningen en wij hebben dus nu een, een, een relatief Rustige plek gevonden, namelijk in zo'n uh, barak van UNICEF, waar dus lessen worden gegeven aan kinderen die er al een tijdje zijn. En in die soort van kalme, beschermde sfeer hopen we ook tot de kinderen door te dringen en echt contact te maken. Uh, het eerste idee was, dacht ik ook, dat je daar wilde slapen en dat vluchtelingen komen. Dat gaat uiteindelijk niet door. Waarom is dat? Nou, um, uh, ik hoorde uit het kamp heel veel verhalen, vooral van Syriërs die. Uh, Zeiden, de wereld is ons vergeten. Niemand weet wat hier aan de hand is. En mijn eerste neiging was dus ook gewoon van... nou, uh, laten weten van... hé, hey, ik ben er of we zijn er. Ik ben ook niet de enige. Ik, uh, er zijn honderden duizenden mensen in Nederland... die aan jullie denken. En om dat als boodschap mee te nemen... en dus dat kamp in. Maar ja... Uh, het is, nou, wat ik al zei, uh, echt een hele onrustige plek. Mensen zijn helemaal in de war. Ze zijn totaal, totaal, totaal alles kwijt. Soms hebben ze niet eens de tijd gehad om hun schoenen aan te trekken. Uh, moesten ze gewoon hun huis uitrennen. Hebben ze niet eens een tas mee kunnen nemen. Nou ja, in die situatie... daar, uh, uh, ja, daar, daar werkt het toch heel slecht... om daar gewoon mm. eigenlijk ook mensen in voor de voeten te lopen. En daar bijvoorbeeld ook te willen slapen. Ja, goed. Jullie gaan daar wel naartoe. Uh, het kamp is voor de Goede Orde in Jordanië... Uh, ook nog overwogen om toch eventueel uh, iets in Syrië zelf te gaan doen? Nou, um, het is natuurlijk heel, heel moeilijk vanuit hier om echt te begrijpen uh, hoe onmogelijk dat is. Ik weet dat het levensgevaarlijk is om in Syrië te zijn, maar er zijn natuurlijk ook plekken waar het nu rustig is. En elke dag gaan mensen gewoon maken hun eten en ja, het leven gaat verder. Dus... Ik heb, ja, ik heb natuurlijk ook wel gedroomd van hoe zou het zijn om in plekken die al nou ja, zeg maar vrij zijn, uh, om daar naartoe te gaan. Maar uiteindelijk gedacht van nee, we gaan ons gewoon focussen op wat we concreet kunnen betekenen. En dat is nu heel concreet gewoon deze kinderen die daar ja. al in dat schoolverband een plekje hebben, die willen we bereiken. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar voor de, de kinderen die we bereiken zal het uh, ja. heel veel kunnen betekenen. Want, want hoe zien die workshops er van jou uit? Nou, um, Dat is iets, uh, de eerste workshop die bereiden we goed voor maar aan de hand van onze ervaringen zullen we natuurlijk heel erg uh, ja, onze plannen telkens bijstellen. En het allerbelangrijkste vinden wij om juist te luisteren naar de kinderen en niet met ons eigen verhaal te komen maar eigenlijk te kijken van wat uh, ja Wat zijn dus de, de melodieën, de liedjes die de kinderen bij zich dragen? Uh, wat zijn de verhalen als je niet alleen maar vraagt naar waarom ze gevlucht zijn... maar wat zijn de verhalen van hoe hun hoe huis eruit zag of uh, de, hun herinneringen? Dus eigenlijk we zoeken we naar de poëzie, uh, naar de, nou ja, de, de, de positieve dingen in in het kind. En we proberen dat... ja, dan te versterken door mee te gaan spelen. Uh, dingen... Nou ja, dus een scenario-schrijfster... Uh, gaat met ons mee en die, de, die maakt dan... Met, van de verhalen uiteindelijk een groter verband en dat proberen we als een concert... aan het eind van de week uh, uit te uh, voeren. Dat klinkt een beetje als, als Warchild. Ik zie Marco wel was terugkomen van, van dit soort uh, reizen... Uh, met name in Afrika dan. En die vertelt ook eigenlijk ook dit soort verhalen, die met die kinderen muziek maakt. Is ja, het daarmee te vergelijken? Ja, absoluut. Kijk, uh, Warchild heeft uh, gebaseerd op heel veel ervaring en onderzoek... ook echt muziek als een van de, ja, van de krachtige uh, middelen... die ze inzetten om de trauma's te verzachten... om kinderen... Uh, ja, je, misschien, bepaalde kinderen kun je uh, echt helpen. En Andere kinderen die zijn misschien wel zo beschadigd dat ze, dat ze nauwelijks toegankelijk zijn. Maar door muziek, uh, dat kan een ingang zijn uh, in een kind dat zich eigenlijk heel erg afsluit... en dat zich terugtrekt omdat het gewoon zulke klappen heeft gekregen. Ja. Je, ik, ik zei het al, je hebt het in de Palestijnse gebieden ook gedaan. Hè? Uh, is dit voor jou een, een vast onderdeel van je werk als componist... of hoort dit meer bij jouw persoonlijkheid? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben als componist ooit uh, de concertzalen uitgelopen. Omdat ik dacht van ja, de wereld is groot. En ik kan mijn muziek eigenlijk op elke plek uh, laten horen. En op van allerlei plekken ben ik ook gaan samenwerken. Met de mensen die ik daar tegenkwam. Veel gereisd. En telkens me verdiept in de lokale cultuur. Dus met allerlei muzici van uh, ja, verschillende plekken. Waar ook de wereld eigenlijk. Samenwerkingsprojecten heb ik toen opgezet. En dan... Ja, heel vanzelfsprekend uh, uh, kwam ik dus ook op plekken terecht... waar politieke spanningen waren, uh, op Cyprus. Uh, maar ook bijvoorbeeld in een Sigeuner in een ghetto in Slowakije. En ja, ik ben wel heel erg gefascineerd door uh, dat soort plekken. En uh, het houdt me heel erg bezig hoe het kan... dat wij als mensen gewoon telkens weer ons eigen leven uh, laten ontsporen. En uh, groepen in de samenleving gewoon echt helemaal klemzetten of nou ja, uh, ja. gevechten uitlokken. En ja, het is natuurlijk dan ook echt... Puinzooi wat je soms aantreft. Ja, ja. Um, ik, ik zei het daar straks al: het is een crowdsourcing project. Je probeert nog wat geld bij elkaar te sprokken. Gisteren dus Paradiso, dat heeft wat opgeleverd. Waar kunnen mensen terecht, als ze dit een sympathiek verhaal vinden, en zeggen van nou, ik wil daar best een steentje aan bijdragen. Misschien dan een muzikaal of een, een, een financieel steentje. Nou, um, uh, op mijn website staat uh, van alles: uh, achtergronden en meer informatie 12hoven.net. Maar we hebben, zijn ook samen gaan werken met Get It Done. Get It Done is een organisatie die met de crowdfunding. En wij hebben dus sinds een paar dagen ook uh, bij op getitdone.org... Een, uh, een, een profiel ja. waar mensen heel makkelijk wat kunnen doneren. En uh, we zijn er nog lang niet. We hadden gisteren wel echt een fantastisch concert in Paradiso. Maar uh, de donaties waren heel bescheiden. We hebben uh, nou ja, een, een heerlijke avond gehad, maar natuurlijk uh, uh, heel veel... Uh, Um, nou ja, kleine, kleine, kleine kan nog meer bij, gesprokkeld. Ja, maar we zijn er nog lang niet. Goed. Uh, 12.12.net, dat geef ik mij even als adres. Dan kunnen mensen op internet surfen. Dan link jij vast wel weer naar die andere site. En uh, via onze eigen site natuurlijk ook van dit programma Lunch van de NCV. Uh, heel veel succes, Marlijn. En dank dat we even met je mochten praten. Heel graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, meer dan 600.000 werklozen. We hebben al die bezuinigingen dus. Het is wel eens makkelijker geweest om een nieuwe baan te vinden. Maar er is hulp op komst. Krijgt u maar geen antwoord op uw sollicitatiebrieven. Wilt u weten of u in deze tijden wel loonsverhoging kunt vragen? Of heeft u iets waar u heel onzeker over bent? De staan voor u klaar in de lunchwerkplaats. Dus wilt u graag antwoord op prangende vragen die met uw werk te maken hebben? Mail dan naar lunch.ncv.nl. Even netjes die vraag formuleren. En dan zoeken wij er een deskundige en een expert bij om u uit de, uit de brand te helpen. Uh, en wie weet komen die experts dus uh, u te hulp. Lunch at ncv.nl In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ingrid Koning kijkt de hele week mee bij een grote internationale vliegoefening op de vliegbasis Leerwarden. Vandaag is ze bij de gevechtsleiding op de grond. Deze gevechtsleiders zien op satellieten waar de zogenaamde vijand zich bevindt en communiceren dat weer aan de vliegers. Ik heb een groep in de noord. Performance groups Committing Senior Group in the De f 16s vliegen echt uh, boven ons heen. Uh, Richard, wat ben je nu aan het doen? Nou, wat op dit moment gebeurt is dat wij uh, uh, oorlog voeren en dan weliswaar gesimuleerd, maar we voeren echt oorlog. 3, 4, 5, 50. Laurens, bovenlight Airborne, Man FUR East. Probeer, Man FUR East. Oké, okay, check uh, in het noorden. We zien een groot scherm, en daar, dat is boven de Noordzee. Ja, wat gebeurt daar precies nu? Nou, wat op dit moment gebeurt, is dat wij um, een aantal uh, gebieden in, uh, in Friesland aan het verdedigen zijn. Daar hebben wij een aantal uh, vliegtuigen de lucht in gestuurd om uh, daar eigenlijk uh, een verdedigingslinie op te stellen. Zodat wij uh, alles wat vanuit het noorden aan gaat vallen, eigenlijk kunnen, kunnen neerschieten op het moment dat dat nodig is. Een paar seconden dat was eigenlijk een altitude. Means... Hij was passing information about the other aircraft, how high this aircraft is flying. Er wordt natuurlijk niet echt geschoten, hoe weet je dan of je ja, bent geraakt? Nou, dat wordt allemaal berekend eigenlijk achteraf. Um, op het moment dat uh, iemand een raket afziet, he, gesimuleerd, dan weet hij ongeveer hoeveel tijd dat nodig heeft. Nou, en aan de hand van bewegingen van Red Air kan hij bepalen of het raak was of niet raak was. En dat wordt allemaal achteraf berekend. Maar in de lucht zeggen we, oké, okay, je bent neergehaald. Dus je moet dan weer terugvliegen naar je vliegveld als, als Red Air. En dan ga je daar doen alsof je weer opnieuw opstijgt En dan kan je weer terug in het gevecht. Toen ik dit centrum binnenkwam, toen moest ik mijn mobieltje inleveren. Er hangt een groot bord, niet fotograferen, niks opnemen. waar toch wel die ja, geheimzinnigheid. Nou, dat komt omdat wij gewoon met een aantal systemen werken die geclassificeerd zijn. Waarop informatie te vinden is die wij niet graag prijs willen geven. En hè, in geval van dat het in verkeerde handen terechtkomt, nou, kan die informatie gebruikt worden in ons nadeel eigenlijk. En we werken ook met uh, bepaalde uh, papieren waar wij procedures op hebben. Nou, het is gewoon belangrijk dat wij dat voor onszelf houden en dat het niet naar de buitenwereld uh, gaat. Inmiddels sta ik op een taxibaan met uh... Luitenant-kolonel Frank den Edel, en u bent ook betrokken bij deze missie of deze oefening. Hoe belangrijk is deze oefening nou? Uh, deze oefening is uh, zeer belangrijk voor uh, alle vliegers die hier aan uh, deelnemen. Uh, maar het is uh, zeker in deze tijd heel moeilijk om grootschalige oefeningen uh, te vliegen als voorbereiding op het uh, echte werk zal ik maar even zeggen. Kleinschalig kunnen we hier natuurlijk op Leeuwarden zelf beoefenen. Maar om met zoveel verschillende landen te kunnen samenvliegen... is dit een unieke kans, uh, internationaal gezien ook. Een van de grootste oefeningen die er is in Europa zeker. En zijn de Nederlandse vliegers nou ook nog ergens extreem goed in... of gaan ze allemaal gelijk op? Uh, ik moet zeggen dat de Nederlandse vliegers... wij zijn multirol opgeleid zoals dat heet. Wij kunnen diverse rollen in de lucht uh, aannemen... en uh, met F-16 uh, uitvoeren. Uh, daarmee uh, zijn wij denk ik wel uh, uniek... Als je kijkt naar een aantal andere landen die hier aanwezig zijn, die echt specifiek maar in één rol kunnen opereren. Uh, en dat is de meerwaarde van onze Nederlandse luchtmacht, onze Nederlandse jachtvliegers. En als je nou kijkt naar de toekomst, wat, wat denkt u dan dat er met dit soort oefeningen gaat gebeuren? Worden die uitgebreid of ingekort? Ja, dit soort oefeningen zullen altijd blijven staan, want vliegers moeten getraind blijven voor de daadwerkelijke situatie die we straks tegen kunnen komen. De wereld heeft meerdere brandhaarden, en een van die brandhaarden kan natuurlijk zomaar spontaan ontvlammen tot iets groots. En Nederland kan dan zijn bijdrage leveren. En dat betekent dat Nederlandse vliegers gereed moeten zijn, iedere dag, ieder moment. 25.000 Haastel two ship manoeuvre South. Nou, wat je nu hoort is eigenlijk dat hij niet de vacatie heeft gegeven aan het toestel. Hij heeft maar twee groepen uh, uitgekold, om het zo te noemen. Uh, eentje die vliegt voorop en eentje vliegt daarachter. Uh, die voorop weten we nou eigenlijk niet uh, wat er mee is. Maar wat daarachter vliegt, dat is een holstaal, dat is een vijand. Daar moeten we actie voor gaan ondernemen. Nou, morgen weer een reportage van onze oorlogsverslaggever Ingrid Koning. zometeen is het Stand.nl. Dit is Radio 1. Hier is eerst het NOS Journaal. Mark Visser. PvdA-leider Samsom erkent dat in augustus misschien alsnog extra bezuinigingen nodig zijn. Hij hoopt dat het anders loopt, maar mocht het eerder afgesproken pakket helemaal of voor een deel nodig zijn om het begrotingsdoel in 2014 te halen, dan herleeft het pakket, zei Samsom in het Kamerdebat over het Sociaal Akkoord. In St. Paul's Cathedral is de uitvaartplechtigheid van Brits oud-premier Margaret Thatcher aan de gang. Onder de 2300 aanwezigen die afscheid nemen zijn tal van hoogwaardigheidsbekleders, zoals koningin Elizabeth en premier Cameron. Langs de route stonden veel mensen om Thatcher de laatste eer te bewijzen. Enkele tegenstanders van Thatcher draaiden zich om toen de stoet voorbij kwam. En de vertrekkende Palestijnse premier Fayyad zegt dat alleen nieuwe verkiezingen... de eenheid onder de Palestijnen kunnen herstellen. In een afscheidstoespraak sprak Fayyad over de verdeeldheid... tussen de westelijke Jordaan-oever, waar Fatah regeert... en de Gazastrook, waar Hamas aan de macht is. Fayyad trad vorige week af na een conflict met president Abbas. Tot zover de hoofdpunten uit de nieuws. AMWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... voor knopend Heide, 8 kilometer... Hij heeft te maken met een spoedreparatie. De linker rijstrook is afgesloten. Verkeer richting Eindhoven kan vanaf knopend het Vonderen bij te omrijden via Venlo. Over de A73 en de A67. En op de A27 vanuit Gorkum naar Breda, bij Breda Noord, een file van 3 kilometer. Daar ligt olie op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van den Berg. Vandaag debatteert de Tweede Kamer de hele dag over het Sociaal Akkoord. Veel kritiek op premier Rutte. Hervormingen zouden zijn uitgesteld. Net als de bezuinigingen, 4,3 miljard euro. Rutte hoopt dat de economie door het akkoord aantrekt. Met de bonden en werkgevers achter zich kan het kabinet op een groot draagvlak rekenen. Sibrand Buma van het CDA vindt dat de premier iets te veel lijkt op iemand met de volgende lijfspreuk. Jaga! Yes! <tieden> Is het optimisme van Rutte gegrond of zal de economie niet aantrekken... en is het Rutte inderdaad te veel een tjaka-premier? Ik praat erover met Alexander Rinoy Kan, universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam... en, en natuurlijk tot vorig jaar voorzitter van de Serde, de Sociaal-Economische Raad. Dag meneer Rinoy Kan. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, hier komen ze. Met een beetje positiviteit komen we de crisis wel te boven. Nee. Alsnog bezuinig is onvermijdelijk. Nee. We moeten met Brussel onderhandelen over de 3%-norm. Ja. Goed, nou, u krijgt zometeen uitgebreid natuurlijk de tijd om uh, dat allemaal nog eens een beetje uh, verder uit te leggen. Uh, en we gaan natuurlijk praten aan de hand van de stelling. En daarvoor roep ik onze luisteraars ook op om te reageren. Het optimisme van premier Rutte is terecht. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS staat naar 7070. Dat kost wel 50 eurocent. U kunt ook gratis bellen. 0800 1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl en ook via Twitter. Eens of oneens. Doe het wel met het hekje standpunt. Dan krijgen we alles mooi bij elkaar te staan. Um, meneer Rino kan wat vindt u van die stellingen? Het optimisme van premier Rutte is terecht. Eens of oneens? Ja, nu ga ik echt afhaken, want dat is te ingewikkeld om met één een, <laughs> een eens of oneens te beantwoorden. Ik ben met hem eens dat voor de wat langere termijn het heel goed is dat dit akkoord er is. Maar ik ben wat minder optimistisch, denk ik, over het korte termijn effect. Want hij denkt dat het binnen een paar maanden geregeld is met die economie. Dat zou ik Nederland toewensen. Maar je moet reëel zijn en rekening houden. Serieus rekening houden met de mogelijkheid dat dat niet zo is. Nee, op dat punt bent u dus niet met hem eens. Maar dat je dan optimistisch bent. En, want dat is eigenlijk een beetje zijn boodschap. We moeten optimistisch zijn. Een beetje, beetje, beetje uitgeven met z'n allen. Een beetje vertrouwen in de toekomst hebben dan komt het met de economie ook wel goed? Ik ben uh, zelf heel erg optimistisch, eigenlijk op alle denkbare momenten. Dus in die zin wil ik dat ook best onderschrijven. Maar waar we nu mee te maken hebben in de economie in Nederland, Europa wereldwijd is niet zomaar eenvoudig op te lossen met een beetje extra consumeren... al zou dat op zich ook wel helpen. U hebt van het weekend niet nog even een flinke uitgave gedaan... om, om Rutte dan een beetje mee te helpen. Ik doe elk weekend geweldige <laughs> uitgaven, maar niet om Rutte te helpen. Nee, nee. Uh, ja, uh, Iemand zegt op onze site... het is een merkwaardig soort optimisme tegen beter weten in. Het kabinet lijkt verstrikt te zijn geraakt in een soort pingpongsoap... waar ze zelf de regie kwijt zijn geraakt. De sociale partners zijn maar gaan regeren. Is dat een, beetje een, een, een, ja, is dat een versimpeling van de werkelijkheid of is dat ook wel een beetje zo? Dat is een versimpeling. En dat is maar goed ook, want als sociale partners iets niet moeten doen, is het meeregeren. Daar zijn ze niet voor aangewezen en niet voor verkozen. Wat ze wel moeten doen, in ieder geval mogen doen, en wat mij betreft ook moeten doen, is duidelijk maken wat zij goed vinden voor het land, voor de economie van het land in het bijzonder. En als ze dat gezamenlijk vinden en het daarover eens zijn, dan heeft die boodschap een enorm maatschappelijk draagvlak. En dat is voor politici. In mijn zin is het in ieder geval relevante informatie. Ja. In een interview met het Financieel Dagblad vergelijkt u dat sociaal akkoord vandaag met het akkoord van Wassenaar, hè? 1982. Dat geldt zo'n beetje als heilig in Den Haag, uh, want dat was heel succesvol. Wat zijn de overeenkomsten dan? Misschien is wel de eerste overeenkomst, maar dat is wat betreft het huidige akkoord een beetje voorbarigd. Dat het er niet zo verschrikkelijk veel toe doet wat er nou precies in staat. En dat klinkt wat vreemd, maar dat is toch voor het akkoord van Wassenaar zeker het geval. Ik vermoed dat bijna niemand in Nederland meer weet. En toen eigenlijk ook al nauwelijks iemand wist wat er nou precies in dat akkoord stond. Maar wat belangrijk was, is dat sociale partners, werkgevers en werknemers het eens konden worden over de inhoud. En eigenlijk samen zeiden wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het oplossen van de economische problemen van het land. En daarmee zetten wij een lange termijn ambitie met ook wel wat ingrediënten voor die lange termijn agenda waarmee we aan de slag gaan. En uiteindelijk is dat voor Nederland heel goed uitgepakt. Ik hoop eerlijk gezegd dat het akkoord dat nu gesloten is dezelfde lange doorwerking gaat krijgen. Mm. U uw partijgenoot Pechtold zegt van ja al die hervormingen die, waar een, een begin mee was gemaakt in het regeerakkoord die zijn allemaal van de baan. Dus dat is helemaal, helemaal niet goed voor Nederland. Dat is een manier om het glas half leeg te praten. Als je het glas half vol praat, dan zeg je... er is een agenda gezet waar ook ingrediënten op staan... die tot dusver eigenlijk nauwelijks bespreekbaar waren. En die lastige mix van ontslagrecht en flexibiliteitsregelingen staat er nu expliciet bij. Dat kun je alleen maar iets mee bereiken als sociale partners mee willen werken. Want echte hervormingen op dat terrein kunnen niet buiten hun medewerking. Dat dat nu bespreekbaar is gemaakt, misschien op wat langere termijn... dan sommige politieke partijen hopen, vind ik goed nieuws. Ja. U, u ziet ook de schrik toenemen, hè? met name in de VVD-achterban. Zelstra die daar een paar dingen over gezegd heeft. Uh, nu in het debat trouwens wat nu uh, vandaag bezig is, heeft zowel Samson als Zelstra gezegd... Ja, uh, we hebben uh, nog steeds houden we, houden we open dat er misschien over een tijdje wel uh, toch nog bezuinigd moet worden. Nou, daar zullen ze goede redenen voor hebben. En uiteindelijk vind ik dat ook hun verantwoordelijkheid. Of dat nou verstandig beleid is, dan kun je werkelijk over twisten. En daar wordt er ook heel erg over getwist. Economen zijn het er volstrekt over oneens. Aan beide kanten van de scheidslijn vind je voor- en tegenstanders. Ja. Dus eh, dat is in ieder geval geen simpele vraag. Eh, maar ik, de opvatting van deze partijen is, is wel bekend. En eh, vanuit hun perspectief hebben ze gelijk met dat waarschuwende geluid. Want Ton Heerts, die daar namens de FNV zat te onderhandelen... die zegt, ja, die bezuinigingen zijn definitief van tafel. Nou ja, dat, dat, mag hij er, dat mag hij er dan van vinden. Maar ik denk dat ook hij zal onderkennen dat wat sociale partners kunnen doen... is toch niet veel meer. Maar dat is al heel wat dan wat ik zojuist zei. En uiteindelijk moeten zij accepteren dat de politiek het laatste woord heeft. En uiteraard als de politiek het laatste woord gehad heeft... dan is ieder ook wel weer vrij om daar op een verstandige manier op te reageren. Zo ja. zou het moeten. En ja. zo hoort het. IMF is kritisch hè, over de Europese bezuinigingstactiek... van het vasthouden aan die 3 norm. Ja. Uh, in de Verenigde Staten investeren ze grootschalig. Daar groeit het ineens tussenin harder dan, dan hier in Europa. Moeten we dus inderdaad die norm loslaten? Net bij de keuzes... U ook, ja hè? Nou, ik vind dat het op zijn minst het overwegen verdient. Um, in ieder geval, uh, want, want uw uitspraak was op twee allerlei manieren interpreteerbaar... in ieder geval kunnen we het niet buiten Brussel doen. Dus als we iets willen rond die 3%-norm als land of als continent... dan is het gesprek daarover te voeren in Brussel. Uiteraard wel door... Uh, mensen die daar komen namens landen met een behoorlijk mandaat. Dus het is een Brussels gesprek. En uiteindelijk moeten we ook in Europa met elkaar verzinnen wat goed voor ons is. En dat is helemaal niet zo simpel. Er is heel veel te zeggen voor de financiële discipline. Die wordt afgedwongen door die 3%. Een percentage dat overigens werd gedicteerd door een berekening. Maar een van de ingrediënten van was de verwachting van een reëel groeipercentage voor Europa... die nu inmiddels waarschijnlijk aan de hoge kant is. Dus je zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat vanuit dat perspectief 3% nog te veel is. Maar hoe je het ook keert of wendt, dat moet een Europees debat zijn. Nee, dat Europese debat wordt gecompliceerd door de situatie dat we ook in Europa een groeiprobleem hebben. En dat ze met name een enorme discrepantie hebben gekregen tussen de groeicapaciteit van Noord-Europa, ruw gezegd, en Zuid-Europa. Ja. Het grote probleem van Europa is het verschil in concurrentiekracht dat geleidelijk ontstaan tussen Noord en Zuid. Daardoor is Zuid-Europa ernstige moeilijkheden geraakt. En de enige manier voor Zuid-Europa om weer bij te komen is groeien. Economische groei hoop ik duurzame, verstandige groei, maar toch. Groei en die komt er op dit moment niet. En overheidstekorten en groei hebben iets met elkaar te maken. Ja. En, en dus zul je dat Europees moeten regelen, zegt u. Het ja. heeft geen zin dat wij dat als één land uh, gewoon voor onszelf een beetje bepalen. Zeker niet. Het is echt een Europees probleem. En nogmaals, een buitengewoon lastig probleem. En echt hele verstandige economen en vind je aan beide kanten van deze scheidslijn. Het is werkelijk heel moeilijk om die mix goed te krijgen. Want iedereen is het eens dat dit de twee ingrediënten zijn waar het om gaat. Iedereen weet dat hè, vertrouwen op de kapitaalmarkten van al die Europese economieën essentieel is, maar iedereen ziet dezelfde tijd ook wel... dat groei zo verschrikkelijk belangrijk is. En als Nederland dan in de gelukkige positie verkeert... als een van de weinig resterende Triple e landen voor heel weinig geld kunnen lenen tegen een heel laag tarief... een tarief zo laag... En dat je als je de inflatie meet dat je het geld bijna voor niks krijgt. En soms zelfs nog wel toekrijgt als je mm -hmm. het wilt gebruiken. Dan is de verleiding natuurlijk ook wel groot. Niet om het allemaal maar consumerend over de balk te gaan gooien. Maar om wat extra diepte investeringen in de kwaliteit van de economie te doen. Dat ja. is het argument aan de andere kant. Uh, meneer Rino Kahn, we hebben dat interview met u in het Financieel Dagblad goed gelezen. U bent dus op zich positief over dat sociaal akkoord. Uh, maar daarin uh, worden werkgevers en werknemers verantwoordelijk voor werknemersverzekeringen zoals de WW. Uh, dat was tot de jaren negentig ook zo. Toen zaten we met miljoenen WHO'ers ineens. Hoe valt dat nou te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt dan? Dat is een hele goede en terechte vraag. De WHO is overigens dan toch nog wel iets anders dan de WW. Maar ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat daar dingen bepaald slecht zijn gelopen. En dat er terecht groot wantrouwen bestond in de richting van werkgevers en werknemers over dit onderwerp. En je hoopt in de eerste plaats natuurlijk dat we iets kunnen leren van die ervaringen van destijds. Want er is toch nog steeds ook een vrij sterke logica die zegt dat het in principe heel goed zou kunnen uitpakken. Het is namelijk hoe je het ook keert of en toch zo dat werkgevers en werknemers gezamenlijk echt invloed kunnen uitoefenen op de omvang van die WW-uitgaven. Werkgevers door ervoor te zorgen dat als er werkloosheid dreigt te ontstaan, je tijdig anticipeert en mensen zo snel mogelijk helpt aan een nieuwe baan. En werknemers door zich daarop voor te bereiden, ook niet te wachten tot het. Zover is, maar om zich heen te kijken en te zien op welke manier ze zich kunnen prepareren omdat er in de economie verandert. U pleit voor positieve prikkels, zo staat het er ook letterlijk. Wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel er daarmee dat je een systeem moet creëren dat beide partijen aanmoedigt om die verantwoordelijkheid zo snel mogelijk te zien. En te nemen. dat is helemaal niet zo simpel, want tegen de tijd dat het probleem ontstaat... is het voor een bedrijf, voor een werkgever, dus een extra financiële last... om ook nog WW-verantwoordelijkheid te dragen. Dus je moet inderdaad het zo regelen dat er in ieder geval op het niveau van een sector... een branche, en al zeker nationaal, er een positieve impuls komt... voor werkgevers en werknemers om te anticiperen op wat er in de toekomst misschien kan hmm. misgaan. Maar waar moeten we dan aan denken? Aan, aan belastingmaatregelen of... of... Nou, als het uh, uiteindelijk zo is dat de kosten van het stelsel... in belangrijke mate ook belanden bij deze twee partijen... dan zit daar natuurlijk al die eerste positieve prikkel in. En als ik dus als werkgeversorganisatie de lasten die bij mij drukken... en als werknemersorganisatie de lasten die bij mijn leden drukken kan verlagen... Ja. door mee te werken, aan goed vooruitkijken en, en niet te lang wachten met reageren... dan heb je die eerste positieve prikkel al direct te pakken. Ja. Zit u ook niet een beetje te balen? Want in de tijd dat u servoorzitter was... is het niet gelukt om ze allemaal aan tafel te krijgen. Ja. Ja, wel een tafel te krijgen, maar niet om met een akkoord te komen. Nou, ik vind het eigenlijk vooral heel fijn dat het nu wel gelukt is. Want wat ik natuurlijk heb meegemaakt in het laatste jaar dat ik daar zat... is dat er zo breed werd getwijfeld aan de kans van de overleg economie... nog een bijdrage te leveren. En ik heb toen ook al met grote regelmaat gezegd... dat die twijfel al wel eerder was verschenen en verdwenen. En dat is nu weer gebeurd. En, en nog geen jaar daarna wordt uh, breed gekeken... in de richting van de overleg economie als de redder van het land. Mm. Uh, en dat is eigenlijk iets waar je als uh, destijds betrokkenen... Uh, alleen maar dankbaar voor kan mm. zijn. Het duurt altijd iets langer dan je hoop. En u zegt in dat interview vandaag dat u ook openingen ziet... voor de langere termijn. Uh, wat, waar moeten we dan aan denken? In de eerste plaats waar we net over spraken... een nieuwe, een soort herbezinning op wie verantwoordelijk moet zijn... voor dit onderdeel van de sociale zekerheid, maar ook op andere terreinen. Wat ik bijvoorbeeld ook bemoedigend vind, is de aandacht die wordt geschonken... aan die hele kwestie van herscholing, bijscholing en dat levenslange leren... waar we al zo lang over praten, waar uh -huh. we in de woorden van een betrokkenen... al levenslang over leuteren, maar waar we nu toch echt iets aan moeten gaan doen... en ook kunnen gaan doen. En een van de grote barrières in Nederland is altijd geweest... dat er hele mooie voorzieningen waren voor mensen... die binnen het vak wat ze nu uitoefenden in de sector waar ze nu actief waren... herscholing of bijscholing konden regelen, zich verder konden bekwamen in wat ze op dat moment al bezig waren te doen. Maar dat miskent eigenlijk... dat zoveel overgangen in de moderne economie... overgangen van de ene sector naar de andere zijn... waar die bijscholing eigenlijk dubbel nodig is... maar de financiering ervan heel ingewikkeld. Ja. En ik hoop dus dat dit akkoord... ook een, een, een volgende stap zet in die richting... dat we ook mensen die om hele goede redenen... goed voor hen en goed voor het land... hun toekomst zien in een ander deel van de economie... dan waar ze nu zitten... er een ondersteuning komt voor dat proces. Een financiële ondersteuning die het hen makkelijker maakt dat te doen. Goed, we gaan naar onze luisteraars. Ik kom graag bij u terug zometeen om de reacties even door te nemen. Alexander Rieu Nooy-Kan, universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. en was tot kort voor kort was hij voorzitter van de SER. Het optimisme van premier Rutte is terecht. Dat is onze stelling. Daar is al flink op gereageerd op de site. Eens even kijken, bijna duizend mensen. 21% eens, 79% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met René van der Meer. Ik ben het oneens met meneer Rutte. Dat optimisme, optimisme is wel erg leuk. Geld moet rollen, dat ben ik met hem eens. Maar ik heb een probleem. Uh, als ik als Nederlander mijn spaargeld van de bank afhaalt en we zullen dat allemaal massaal doen... dan hebben de banken al een probleem, want die hebben te weinig spaargeld. En dan weer te weinig dekking. Die mogen dan weer niet te veel uitlenen. Dus dan kunnen we daar weer een hoop geld naartoe sturen. En dan wil ik wel eens van meneer Rutte weten... waar moet ik het nou in godsnaam aan uitgeven? Als ik een auto koop, dan koop ik een buitenlandse auto. Dan help ik de Japanners, de Koreanen, de Polen, dinges. Kijk, laat hij dan ook eens zeggen waar ik het aan moet besteden als Nederlander. Dat je bij wijze van spreken een Nederlandse auto kan... Of een keer een Nederlandse computer. Want we hebben werkgelegenheid nodig. Mm -hmm. En zoals je het nu vertelt, ik heb geen flauw idee waar ik. Ik, ik, ja. ik ben het met me eens dat het geld moet rollen. Maar, je moet maar diegene kopen. die die computer verkoopt, die winkel waar u koopt, die, die, die, die spint er wel garen bij natuurlijk. Ja, die krijgt uh, 2-3 procent. En dan zetten we het op een, op een uh, rekening uh, uh, in het buitenland. Ja, precies. Uh, ja. Snapt u wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Starbucks ga ik gezellig uh, <lacht> koffie <lacht> bij drinken. en uh, uh, Snapt u wat ik ja, bedoel? Ja, ik snap het. Je weet als Nederlander niet. Je hebt banen nodig. snap ja, u wat ik bedoel? Hoe laat hij een autofabriek voor mij hebben beginnen? Voor mij begint hij een wietplantage. Dat hij over heel Europa de wiet wil gedogen, toch? Dat, dat je weet waar, ja. waar het werk in zit. Punt is duidelijk. Dank u wel, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo, ik ben het wel degelijk eens met de stelling. Ja. En zoals u, ja, zoals uw gast ook al terecht aanhaalt, precies eerst maar aan tafel te krijgen, werkgevers, werknemers. Nou, dat is, de, dat is onze eeuwige optimistische premier gewoon gelukt. En daar heeft ze ook nog een heel behoorlijk akkoord uh, uitgetimmerd. Dat daar vervolgens discussie over staat, dat is Nederland ten voet uit. Wat ja, iedereen meneer, daar ook weer negatieve dingen over ziet. Nou ja. Maar meneer Rino Kans zegt ook, hè, van het feit dat ze aan tafel kwamen en dus met z'n allen een akkoord hebben bereikt, dat is, al, uh, dat is al een prachtige boodschap naar het land toe. Ja, zeker. Zeker. We moeten gewoon veel meer met z'n allen denken... oké, okay, het is crisis. Ja, dat valt altijd wat te mopperen. maar we zijn met z'n allen. Komen we linksom of rechtsom in de knoei in de crisis... en dat er nu toch positieve dingen zijn in de overlegsfeer... dat al jaren niet gebeurd is, dat moet je toejuichen. Kijk maar uit dat u geen lintje krijgt als Rutte dit allemaal hoort. Nee, ik hoef geen lintjes. Ah, Dank oké. u wel. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Andrea hier. Ik wou graag mijn stelling afgeven. Nou, kom maar. Het is heel makkelijk voor de heer Rutte om optimistisch te zijn... gezien wat hij verdient, maar hij zou meer inlevingsvermogen moeten hebben. Zijn eigen plaatsen bijvoorbeeld op de arme arbeiders in Os... die de faillissement van de firma waarvoor ze werken hebben moeten aanvragen... Ja. om Uber uit aan hun eigen uitkering aan te kunnen komen. Ik zeg niet eens aan hun eigen salaris... ...aan hun eigen ja. Ja. uitkering te mogen aankomen. Maar goed, kan je dat Rutte verwijten? Ik bedoel, er is daar bij dat bedrijf toch ook van alles niet goed gegaan. Maar laten we het daar niet over hebben. Even, u, u zegt van het optimisme is niet helemaal terecht van, uh, van Rutte. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het uh, ook eens met de stelling. Ik zei het maar voor een uh, aantal maanden. Want ik neem aan dat toch in uh, augustus een uh, herbezinning volgt. Aangezien uh, dan weer naar de stedingen wordt gekeken. Ik wil nog even voor die eerste mevrouw uh, willen zeggen. Misschien dat het haar helpt. Helpt elkaar, koop Nederlands gewaar. Ja, Misschien ja. heeft er daar wat aan ja. voor, de, voor de toekomst. Maar goed, ik ben dus gewoon licht optimistisch. Het uh, is wel een beetje besteed of geschiet door uh, premier Rutte... Of dat zal lukken, betwijfel ik. Maar ik denk dat dit het hoogst haalbare was. Gezien dus de ingewikkelde politieke verhoudingen. Met de verschillende samenstellingen van Tweede en Eerste Kamer. Hij heeft nu sociale partners erbij betrokken. En dit is gewoon regeren met hele kleine stapjes. Ja. En gezien de crisis en gezien de verschillen van mening in het land. zal het hierop uitdraaien. Ja. Dus... Want, want we zien nu D66 en CDA. wel een beetje mopperen zo. van nou, we willen toch nog wel onderdelen uh, veranderingen. misschien in ieder geval meepraten. Maar ja, die zullen toch ook niet zo makkelijk uh, zeggen. van nou, we, we laten die werkgevers en werknemers samen maar een beetje barsten nu. Jawel, maar een herijking komt dus weer in augustus, september. Dan komen dus waarschijnlijk nieuwe economische gegevens. En dan zal waarschijnlijk toch blijken dat die, die bestedingen niet enorm zijn toegenomen. En dan komen die bezuinigingen en die hervormingen toch weer op tafel. We doen het overigens wel deugd om te merken dat het een beetje rommelt in D66. Want ik meen toch te merken dat D66 <lacht> erin ooit kan... Wat afstand neemt ja. van een politiek leider die glazen half ja. leeg praat. Ja, precies. De... Nee, Dat heb ik hem ook horen ja. zeggen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Baarda Rotterdam. Ik ben het oneens met de stelling, want het optimisme van Rutte is niet terecht. En om het af te schuiven op de consument en die te gaan stimuleren om meer uit te geven, dat vind ik absurd. Dat moet toevallig iedere burger voor zichzelf weten, hoe hij leeft en wat hij uitgeeft. Ten tweede moet de overheid zorgen dat er dan ook koopkracht genoeg is bij de mensen en dat er ook werkgelegenheid is en dat, het, dat er voldoende geld in omloop is en dat het geld rolt. En dat is op het ogenblik heel moeilijk, omdat men de historische vergissing heeft begaan van het Verenigd Europa en de euro. Mm. In Duitsland is een partij opgericht met vooraanstaande mensen tegen de euro. Oh, ja. En voor afschaffing, omdat men ziet dat het helemaal spaak loopt. Het geld blijft met miljarden wegcijpelen mm. naar landen die het hard nodig hebben, maar het is ook gekomen door de euro. En die worden er uiteindelijk ook niet door geholpen. De zaak wordt steeds penibeler en het zal niet goed komen, alvorens men niet inziet dat dit de grote vergissing is van de eeuw en dat men terug moet keren op deze weg. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Van der Meulen. Ik ben ik, eh, enigszins van eens met de stelling, puur omdat het eh, ja, op korte termijn eigenlijk positief is. Maar eigenlijk positief, want voor alles hebben we eigenlijk een keer de positieve geluiden krijgen. Ja. Want al die negatieve geluiden slepen allemaal als eigen naar de bank toe. Dan over dat er geld wordt bespaard. En inderdaad, als het geld niet gaat rollen, hè, want dan ben ik wel met, uh, met het vorige spreker een beetje heen. Van als het geld niet gaat rollen, ja, dan gebeurt er ook niks. Dus uh, ja. en ik ga er nog wel eentje aanvullen. Want uw eigen dorp biedt koopt het op een ander. Het is iets kleinschaliger. Maar we <laughs> moeten inderdaad wel in het Nederlands verlaat en afloopig eens even blijven. Maar ik denk dat ik er niemand vraag van je kunt een uh, auto aankopen voor 5000 euro. Een auto B die kost 10 en die is in Nederland gemaakt dan denk denken dat ze toch auto A kopen. Dus laten we maar gewoon positief blijven ja. denken. Dank u wel. Stamptnl, goedemiddag. Ja, goedemiddag wel, Cornelis Drijfoud uit Oldenkerk. Goedemiddag, uh, Jurgen. Ja. ja, ik ben het eens met de stelling, want Ik vind optimisme altijd goed. Maar wat, uh, wat, uh, wat Rutte zegt over het geld laten rollen, dat lijkt me niet op zijn plaats. Want heel veel mensen in Nederland kunnen het geld niet laten rollen. Maar optimisme... Oké, okay, dat vind ik prima. Nou, nou ja, goed, maar het is wel zo. Dat is wat hij. Kijk, als je het geld niet hebt en je kan niet laten rollen, moet je het nee, ook, klopt. moet je het ook vooral niet doen. Maar er zijn natuurlijk mensen die wel wat hebben, zo misschien in een oude ja. sok of op de, de, de spaarbank. Ja. Um, we gaan er nu bovenop zitten met ze allen. En hij zegt, ja. ja, als we nou allemaal dat een beetje, beetje uitgeven, doe niet alles in één keer. Dat klopt wel. Dan, uh, dan stimuleren we het boel een beetje. Dat klopt maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. En daar nee, zeker. Volgens mij, zo te horen, die geen rekening mee Nee, maar okay. optimisme is goed. Oké, okay, dankjewel. Stampertelo, goedemiddag, u bent de laatste. Goeiedag, hi. ik ben het uh, helemaal oneens met uh, uh, meneer Rutte. Want. Ik vind dat zijn, op, op, uh, ja. zijn optimisme is uh, ja, vele jaren te laat. Ja, als eerst had hij had eerst optimistisch kunnen zijn, maar nu heeft hij al die jaren gezegd: crisis, bezuinigen. Nou ja, je kent het wel. En nu zitten we allemaal in het schuitje. En ja, niemand wil meer geld uitgeven. Ja, aan de ene kant vind ik het wel logisch. Het is een dubbele boodschap. Eerst zeggen van, ja, we moeten, we moeten de broekriemen aanhalen, ze bezuinigen. En, en nu moeten we het ineens weer uitgeven. Dat is niet heel helder, zegt u. Precies. Ja, ja als hij gewoon aan het begin had gezegd van, jongens, ja? we gaan er gewoon tegenaan. En we blijven geld uitgeven. Maar nu komt hij eigenlijk alleen maar over als een, uh, ja, als een goede verkoper met een, met een oude boodschap. Oké, okay. dank u wel. We gaan snel terug naar Alexander Rinojkan. Uh, die heeft meegeluisterd, uh, voormalig voorzitter van de SER... en tegenwoordig universiteitshoogleraar in Amsterdam. Uh, meneer Rino Kan, wat vindt u van de reacties? Heel interessant. En een mooie staalkaart van mening. Ik wil best even reageren op een paar onderdelen, als dat mag. Ja, natuurlijk. De mevrouw die zei, als ik een auto koop... dan belandt de opbrengst toch in belangrijke mate buiten Nederland... heeft volstrekt gelijk. Dat is gewoon zo. We hebben een open economie. Het geld dat wij uitgeven... wordt in belangrijke mate uitgegeven aan spullen die wij importeren. Omgekeerd, we exporteren ook veel. Maar dat weglekaffect, zoals economen het noemen... is een van de redenen dat ook wel getwijfeld wordt... aan de effectiviteit van het overheidstekort als instrument... Je zou ook kunnen zeggen dat de rest van Europa... want het meeste wat wij importeren komt uit de rest van Europa vandaan... dat de rest van Europa ervan profiteert. In het bijzonder Zuid-Europa ervan profiteert. Dus ook uiteindelijk goed nieuws voor ons allemaal. Dus heel doorslaggevend hoeft dat argument niet te zijn. Ik zou overigens zeggen... degene die eh, koop Nederlandse waar roepen... zitten echt op het verkeerde spoor. Want als buitenlanders dat ook zouden gaan doen... dan is heel veel Nederlandse waar... die wij heel graag met veel succes exporteren... ineens ook niet meer interessant. Dus laten we vooral blijven geloven in de voordelen van zo'n grote open markt... zoals Europa is en de wereld zou moeten worden. Ja. Wie zegt, eh, we moeten gaan consumeren, heeft ook gelijk in die zin... dat consumentenvertrouwen het ontbreken daarvan... dat het kernprobleem van Nederland is op dit moment. Maar ik denk dat je er op zijn minst bij moet opmerken... dat voor heel veel consumenten het vertrouwen pas echt terug zal komen... als het op de huizenmarkt wat duidelijker is dan nu... wat hen daar te wachten staat de komende jaren. We hebben ons eh, de afgelopen jaren heel vaak... een beetje een rijk gerekend wat op de huizenmarkt gebeurde. Nu rekenen we ons arm. We zouden een reëel perspectief moeten ontwikkelen en dat zou denk ik de hoogste prioriteit eh, verdienen. En daar wordt natuurlijk ook op dit moment wel aan ja. gewerkt. Uh, de meneer die zei: uh, de enige conclusie kan zijn weg met de euro. Uh, ik ben het daar niet mee eens, maar helemaal niet op emotionele gronden, maar eigenlijk vooral op gronden van een zakelijke benadering van wat dat dan wel niet zou gaan. Kosten. En ja. wat dat wel niet voor ja. schade gaat aanbrengen, je kunt daar aan rekenen. Dat is ook gebeurd. En elke berekening, mij bekend, die overigens lastig is... maar die toch in grote lijnen wel uitgevoerd kan worden... Ja. laat zien dat wat je er ook van vindt, het doorzetten, het handhaven... van de euro, van alle scenario's, dan op zijn minst de minst kwade is. Noem het dan desnoods kiezen tussen kwade... maar dan nog steeds moet je de minst kwade prefereren. En nog helemaal los van wat de euro verder is... is dat denk ik toch de keus die je met elkaar... met overtuiging moeten maken. Ja. Goed, um, nou duidelijk. Dank dat u met ons meedeed in Stam.nl. Alexander Rienhooy-Kan, um, universiteitshoogleraar in Amsterdam. En vorig jaar uh, was hij nog voorzitter van de CER en dat heel veel jaren daarvoor. Hij is dus positief over het sociaal akkoord. Wat het debat oplevert in de Kamer... daarvoor verwijs ik u naar de latere uitzendingen deze middag hier op Radio 1, want er wordt u ongetwijfeld uitgebreid bijgepraat. Intussen kunt u nog stemmen op onze site op de stelling. Het optimisme van premier Rutte is terecht. Zometeen, dit is de dag. Ik wens u een prettige woensdag. Goeiedag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Wat er nou echt gebeurt, is voor de buitenwereld buitengewoon schimmig. Professor Huub Schellekens. Tot voor kort lid van het college ter beoordeling van geneesmiddelen.